Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij scheepsongelukken in de Middellandse Zee... zijn de afgelopen week vele honderden bootvluchtelingen omgekomen. Bij drie ongelukken voor de Libische kust... verdronken in totaal ongeveer 300 migranten. En ook zouden vorige week op Volle Zee zo'n 500 mensen zijn omgekomen... toen hun boot moedwillig tot zinken werd gebracht. Twee Palestijnse overlevenden zeggen dat mensensmokkelaars... die zelf op een andere boot zaten, de boot vol vluchtelingen lieten zinken... omdat de opvarenden weigerden over te stappen op een andere boot... De Italiaanse politie heeft de zaak in onderzoek. Een oud-medewerker van ING heeft bekend dat hij heeft geholpen bij fraude. De 35-jarige man uit Huibergen werkte in een filiaal in Bergen op Zoom... en speelde klantgegevens door aan handlangers. Die konden daardoor grote bedragen afboeken... en overschrijven naar rekeningen in Turkije. ING-klanten werden zo voor anderhalf miljoen euro opgelicht. De fraude kwam twee jaar geleden aan het licht. ING deed toen aangifte en de medewerker werd ontslagen. Hij zegt dat hij wel moest meewerken aan de fraude... omdat hij werd. Dreigt. Deze week begint de strafzaak tegen hem en tegen twee medeverdachten. Het grote witte konijn in Taiwan, gemaakt door een Rotterdamse kunstenaar... is grotendeels in vlammen opgegaan. Het beeld van hout, papier en schuimplastic... vatte waarschijnlijk vlam door vonken van lasapparatuur. Het 25 meter hoge konijn was gemaakt door Florentijn Hofman... en stond pas twee weken in Taiwan. Het was direct populair. In korte tijd kwamen er meer dan 2 miljoen mensen naar kijken. Robert Geesink komt dit seizoen niet meer in actie. Familieomstandigheden zijn de aanleiding voor zijn besluit. Om die reden stapte hij af in de zevende, 17e etappe van de Vuelta, de Ronde van Spanje. Op dat moment stond de Belkinrijder zevende in het algemeen klassement. Door niet meer te rijden mist Geesink het wereldkampioenschap op de weg... eind september in het Spaanse Ponferrada. Het weer, in het westen en zuiden zonnig en droog, in het noordoosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw geregeld zon, maar de kans op een bui neemt toe. Vooral in het midden en noorden. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat bij elkaar 115 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Die staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Brugge 4 kilometer. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Beest ook 4. A4 Amsterdam Den Haag bij Hoogmade 4 kilometer. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij de Haarnem zuid 3. Op de A10 de Ring Zuid richting Den Haag tussen knopend Amstel Oud-Zuid 3 kilometer. A12 Utrecht Den Haag bij Zevenhuizen 3. Op de A15 Goijkum Rotterdam bij Sliedrecht 5 kilometer. A16 Breda Rotterdam tussen de knopende Ridderkerk en Terbrechtseplein 6 kilometer. En van Rotterdam naar Breda bij Rotterdam Feyenoord 4 kilometer op de parallelbaan. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 3. Op de A27 Utrecht richting Almere bij Beeldhoven 3 kilometer. En op de A28 van Utrecht naar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 met nu ZFM in de avond Wanneer zich mareado dolore Cuando se quema el amor y cuando se inmala su vela cuando se inmala el cuando se a dolore, cuando se, a dolore, cuando se, a dolore, cuando se a su vela cuando se baila baila baila baila baila baila baila esta rumba gitana, que yo siempre cantaré pero lo siempre cantaré pero lo siempre... Se cuando se cuando se cuando se vela cuando se Wanneer je je cuando se val je in de val cuando se je in cuando se, su vela, cuando se, odore, cuando se baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. Bailame.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 say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 I'm Aan. en alle dingen die ik zei: Mijn tranen en mijn dromen. Je was er altijd bij. Belevert het ritme van Zantwoord ook op tv. Zie je hem TV op kanaal 45. 45. Mie malinconie, stasera dolce amica mia, io sto pensando a te, a te che forse stai sentendo me. Sul davanzale di un tramonto profumano foschi,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 che in ogni senso lasci rapie vuoti che non so riempire mi sento sul davanzale di un tramonto gridano fossi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 En dan een foskij.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 Maybe the whiskey's got me weeping in my wine I don't need no water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 Promen.